U. Ja, We net wel met het NOS-journaal. Doden gevallen bij een schietpartij. Een van de doden is de schutter zelf, zegt de politie. Of hij door de politie is doodgeschoten, is nog niet duidelijk. Er zou één arrestatie zijn verricht. Over de aanleiding voor de schietpartij is nog niets bekend. De vijf rechters van de rechtbank in Oslo hebben de misdaden van Anders Breivik bestempeld tot terreurdaden. Het leidt geen twijfel dat Breivik angst en vrees heeft veroorzaakt onder de bevolking, las een rechter voor. Met het bloedbad in Oslo en Utoja heeft Breivik voor de rechtbank de hoogste straf verdiend, 21 jaar. De rechters verwierpen het beroep op noodweer van Breivik. Die zegt dat hij Noorwegen en Europa voor een islamitische invasie wilde behoeden. Dat rechtvaardigt niet de moord op politiek gemotiveerde jongeren en regeringsfunctionarissen staat in het vonnis.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 Minister de Jager benadrukt in een reactie dat de hervormingen en bezuinigingen in Griekenland niet kunnen worden vertraagd.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 Het weer af en toe zon, vooral in het midden van het land overwegend droog. Het is een graad of 22. Morgen ook af en toe zon, maar ook flink wat buien. En opnieuw zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Tamara Bruggemaans van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort voor knooppunt Eemnes 4 kilometer. Aan de andere kant op de A1 richting Amsterdam voor knooppunt Diemen 12. A15 Europort richting Rotterdam voor knooppunt Vaanplein 5, daar is de linkerrijstrook dicht. A20 ook van Holland richting Gouda tussen Schiedam en het Rotterdam Centrum 4. En op de A28 Utrecht richting Zwolle tussen Leusden-Zuid en Amersfoort 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. In cirkel Zandvoort ben jij de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 En welkom terug bij de Euro Breakdown op weg naar de nummer 1 van Europa. En natuurlijk even na 5 uur ook jouw weekend. Het weekend wat in Zandvoort helemaal in het teken staat van de Duitsers. En in één keer zie je ook allemaal uh, zandheuvels midden in het dorp. Ja, die komen er niet van de Duitsers, maar dat is weer het uh, NK Zandsculpturen wat we dit weekend ook in Zandvoort hebben. 22e van de Euro Breakdown. Aflevering 34 vandaag 24 augustus. In de lijst 21 stijgers, 3 zittenblijvers, 12 dalers, 4 nieuwe binnenkomers. Vier platen dus, ook uit Alex Clare, Too Close, Avicii, Samuel Varkis, Silhouettes, Deel van Harris, Neo, Let's Go, en The kids Kiss Goody, Don't Kick The Chair. Snelste stijgen deze week, Pink and Blow Me, One Last Kiss, komt er straks aan. Acht plaatsen winst voor die dame. En een slechte week voor Edward Sharp, Managing Serious, That's What's Up, zakt namelijk van 17 naar 31, dat zijn 14 plaatsen verlies. Voor Ryder, Whistle en uh, Connor Beinhardt, kent zijn nou een goede week met 15 plaatsen in uh, 15 weken genoteerd in één week. Kijken we even naar 24 augustus in onze geschiedenisboeken, want van eh, 1961, 24-jarige man waarbij een vluchtpoging doodgeschoten, dat was de eerste dode bij de Berlantje Muur. En zwemmer Ian Thorpe uit Australië scherpt in Sydney zijn eigen en één dag oude wereldrecord op de 200 meter vrije slag aan tot 1,46. Dat was 24 augustus 1999, terug naar vandaag. De Euro -breakdown op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 home from. Zet en met Chukoma, Spectrum. In de zevende week gaat de plaats vijf plaatsen omhoog. De voor Fun, Some Nights, ging deze week omhoog van 24 naar 20 toe. En dat alles in de vijfde week alweer dat hij in de lijst staat. Nummer 15 deze week voor Liana La Is Your Love Big Enough? In de vijfde week gaat zij zeven plaatsen omhoog. Zo voor jou, 14, Juan, Megan en Donna Amra. I found myself in a second hand guitar.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 drunk anymore So I just got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 Gaat ze weer twee plaatsen omhoog van 15 naar plek nummer 13? En Megan Don Omar, Elno, Zigo, Maldas in de zevende week omhoog van 20 naar plek nummer 14. En zij het al op het begin van de uren: een goede week voor Pink. Want Blomi, One Less Kiss gaat acht plaatsen omhoog. In haar zesde week komt ze daardoor terecht op plek nummer 12. Die komt steeds dichterbij en ik wil je toch nog een, de hoogste 7 nummers laten horen. Tenminste de hoogste 7 en nummer 8. Dat gaat ten koste van Major Laser en Catfree. In haar 5-week gaat ze omhoog van 13 naar plek nummer 9. Op 8 blijft zitten deze week a Sharon a Cole en Call My Name. Zometeen via op zes nog Jason Ross en The Freedom Song. En 5 is er voor Well I Am, Eva Simmons. En this is love. the joy it brings. Simons, dit is la in 7e week omhoog van 10 naar 5 toe. De voor JSON rusting ging van 7 naar 6. De mannen van Mumu5 staan 8 weken in de lijst met one more light gaan omhoog van 6 naar 4 toe. Deze week voor Oval City. En Carly Ray Jackson in de zesde week gaan ze omhoog van 4 naar 3 toe met Q-Time. Zometeen op twee Rudimental Feel the Love. Woke up on the right side of the bed. What's up with this friend song inside my head? Hands up if you're down to get down tonight. Cause it's always a good day. Hey was een bijna de lijst voor deze week 24 augustus aflevering 34 nummer 2 was van rudimental en john newman feel the love in de achtste week blijven zij zitten op plek nummer 2 whole city call, jepson en the good time gingen van 4 naar 3 in hun zesde week en net als vorige week is de beste plaat voor ben howard keep your head up I spent my time watching the spaces that have grown between us and I cut my mind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 Die het goed staat, die namelijk bovenaan de lijst van Europa, Ben Howard en Keep Your Head Up. Pretty Mantle John Newman, feel the love. Oval City Carla Jackson, good time. number uh, 5, One More Night. Will I Eva Simons, this is love. Jason Master Freedom song Takaro, Takata. Uh, Cherokee, call my name. And make your laser get free. En de nummer 10 van deze week, die was in handen van de Studio Killers, Idris en Apollo. Dat was de lijst voor deze week, 24 augustus alweer van 2012. Aflevering 34 van dit jaar. Volgende week rond 3 uur, dan ben ik er gewoon weer met een hele nieuwe lijst. Voor nu wens ik een heel goed weekend. Geniet lekker van de DTM-auto's. Morgen vroeg gaan ze weer starten. En tot volgende week. Uh, is dat het? Ja, het over. Hoe you je het? Ik weet het niet, ik through the het hele ding. Nou, je niet veel